1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij de nieuwe aardbeving in het oosten van Turkije... zijn volgens de eerste berichten zeker drie doden gevallen. De beving had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. In de stad Wan stortten onder meer een hotel en een kantoorgebouw in. Bij de aardbeving vorige maand in dezelfde regio vielen zo'n 600 doden. In Griekenland is nog steeds geen akkoord over een nieuwe overgangsregering. Aan het eind van de middag zei premier Papandreou op de Staatstv dat er een akkoord was. Maar nadat hij bij de president was geweest kwam de mededeling dat er morgen verder wordt onderhandeld. Waarschijnlijk is er geen overeenstemming over wie de interim premier moet worden. President Napolitano van Italië heeft oud-Eurocommissaris Monti benoemd tot senator voor het leven... Met die erebaan zou Napolitano hem over de streep willen trekken om premier Berlusconi op te volgen. Italië wil snel een nieuwe regering vormen om de financiële wereld gerust te stellen. Door de onzekerheid in Italië is Wall Street, net als de andere beurzen, flink onderuit gegaan. De Dow Jones-index leverde ruim 3% in in Amsterdam en andere Europese steden is de Kristalnacht herdacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland honderden synagoges, begraafplaatsen en Joodse panden vernield, geplunderd en in brand gestoken. Er werden ongeveer 100 Joden vermoord. De nationale voetbalploeg van Engeland mag zaterdag toch klaprozen dragen bij de wedstrijd tegen Spanje. De FIFA lijkt daarmee een uitzondering te maken. Met de klaproosspeldjes herdenken de Britten alle oorlogsslachtoffers die vielen sinds de Eerste Wereldoorlog. Premier Cameron was woedend toen de FIFA de speldjes eerst verbood. Het weer op veel plaatsen nevel en mist, vooral in de noordelijke helft van het land, minimaal van 3 graden in het oosten tot 8 aan de kust... Vanochtend nog mistig, in de loop van de dag zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie. In het hele land kan het mistig zijn. In het Noordoosten komt dichte mist voor... met een zicht van minder dan 200 meter. Dan staat er nog een file op de A325 Arnhem richting Nijmegen... tussen Elde en Elst, 3 kilometer. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Lex Bolmeijer. De eerste reacties via e-mail komen alweer binnen op het gesprek dat ik net had met Jeanette Serret. Van Robin Hendricks, die schrijft: Ik heb al 15 jaar een tattoo en nooit spijt van gehad. En ik ken nog 10 mensen. Wat een non-discussie dit. Het ging over uh, ja, de betekenis van uh, tattoos. Vanwege het tattoo museum Dat is geopend. Met dank aan Jeanette Serret, waarin zij en zijn via dat museum aan werk helpt. Dat is één. Erik Snodijk um, schrijft, heeft een vraag aan net. Ik heb, ben bezig met het opzetten van een bedrijf... actief in de sociale economie. Wat is de beste tip die je een startende ondernemer kunt meegeven... als je met een sociale onderneming begint? Dat is een goede vraag. Nou, misschien wil ze ons nog wel even bellen. 0800 1121. En Jan Bakker schrijft wat langer. Je, je gesprek uh, met mevrouw Serret maakt maar eens akelig duidelijk... dat als je het over werk hebt... je dat op verschillende manieren kunt bekijken... Vanuit het perspectief van ons huidige kabinet... iedereen aan het werk, de handen uit de mouwen en niet zeuren. Er moet geld verdiend worden. Of, zoals mevrouw Serret betoogt, werken is meer dan geld verdienen. Werk heeft ook iets te maken met het zelfrespect. Iets betekenen voor de maatschappij en een andere dienstbaar zijn. Bij het eerste past dat je mensen die geen werk hebben verdacht maakt... en ze een schuldcomplex aanpraat. Bij het tweede past dat mensen uitgedaagd worden... om hun zelfrespect juist te handhaven. Mensen uitdagen om er iets van te maken... Het stuur, in handen te nemen, het stuur in handen te nemen over het eigen leven. De keuze is, en dat had mevrouw Siret goed gezien... als maatschappij kiezen we voor elkaar wantrouwen of elkaar vertrouwen. En als dat nou eens naar voren gebracht wordt... in de verkiezingscampagnes van de komende jaren... dan hebben we als maatschappij iets te kiezen. Hulde aan mevrouw Siret. U kunt dus commentaar leveren via e-mail... Kazalouna, Apenstaartje, ncv.nl. U kunt ook bellen met 0800 1121 met verhalen over werk, wat het betekent, reïntegratie, wat iets meer zijn. Maar ook over tattoos als lifestyle. En dan begin ik met Albert Bolink. nacht, Goedenacht, Albert. We Goedenacht. gaan het over werk of over tattoos? Hier ta is Albert Bolink. Over werk of over tattoos? Waar gaat het over? Over tattoos. Aha. En een klein beetje over mijn werk. Want? Nou, uh, ik wil een tattoo laten plaatsen, uh, een, zoals soort het noemen een medische tattoo. Wat, wat is een medische Op mijn borstkas, waarop komt te staan, niet meer reanimeren. Ja. En dat doe ik uit hoofden van mijn functie, vrijwilligerswerk, uitvaartvoorlichter. Oké, okay, dat, is, dat is even, dan moet ik even verwerken deze informatie. Um, je bent vrijwilliger, uitvaartvoorlichter. Ik ben dus uh, vrijwilliger, uh, uh, uitvaart voorleiden, dus dat wil zeggen, ik geef dus voorlichting ja. wat er dus allemaal op uitvaartgebied mogelijk is. Ja, ja. Want dat is dat is de een werkkant, dat vrijwilligerswerk. Wat, waarom doe je dat? Omdat ik dus uh, afgekeurd ben en zou ik het uh, op een gegeven moment als een uh, werkzaamheid doen, dan moet ik alles weer inleveren bij het UWV. Ja, ja. En in overleg met UWV heb ik dus uh, deze werkzaamheden uh, nou ja, gedaan en ik heb een website en uh, mensen kunnen mij per e-mail uh, Informatie vragen, ik tweet dat ook. En waarom heb je je dan gericht op die uitvaart? Op dat uitvaartwezen? Nou, omdat dus uh, heel veel mensen tegenwoordig uh, niet meer... Uh, als ze dus een ongeluk krijgen of uh, ze hebben een of andere ziekte... Dat ze dus niet meer gereanimeerd willen worden. Hm. En uh, de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie... Heeft dus de mogelijkheid laten schapen... Om dus een tatoeage te laten plaatsen op de hm. borstkas. Oké. Okay. O, oh, dit komt van de NVVE uit, die, uh, die ja. mogelijkheid. En hoe, hoe werkt dat dan? Uh... Nou, je gaat gewoon naar een uh, tatoeëerder heen. En uh, je zegt op een gegeven moment, ik wil uh, dat embleem En net als, net als een soort verkeersbord waarin staat, niet meer reanimeren. Of je laat een gewone, normale, uh, duidelijk leesbare tekst op je uh, borstkast uh, tatoeëren. Ja. En zodra ze je overhemd open kunnen om je... Uh, de, zeg maar, de, de, de pulsgevers voor, voor de reanimatie te plaatsen. Dan zie je ze staan van uh, niet meer reanimeren. En dan wordt er geacht, ja. duidelijk wat ik hoor en wat ik zeg. Dan wordt er geacht dat de medici die wensen ook respecteren. Tja. En, en waarom, dat is, een medische, dat is een medische tattoo. Waarom laat jij hem op je borst uh, tatoeëren? Ik ben uh, momenteel uh, zwaar ziekelijk. Ja. Ik uh, krijg namelijk met uh, een goede 14 dagen, of nee, met een goede vier dagen krijg ik te horen of ik prostaatkanker heb. Ik heb al uh, prostaatklachten en dan word ik voor de derde keer uh, geopereerd, dus het is uh, echt niet best. Maar ik heb me op een gegeven moment ook bedacht, als ik dus op pad ben uh, met net zelden wie en ik krijg een ernstige aanrijding, dan wil ik ook niet als een uh, ernstige handicapte in een rolstoel zitten. Ik heb een uh, op zich mooi leven gehad en uh, dan wil ik op zich ook, uh, noem het maar, sterven. Hm. Is het mijn tijd, dan is het mijn tijd. Hoe oud ben jij nu? Ik ben 62. 62, ja. ja. En uh, wanneer ga je die tattoo nou laten plaatsen? Nou, ik, wil, ik wacht dus eerst even op de operatie. Af, ja. Want ik heb momenteel, uh, ben ik dus uh, niet helemaal goed te pas. Want ik heb veel te veel pijn met, uh, bij de prostaat. Hmm. Dus als je dus al pijn uh, daar onderaan hebt en je krijgt ook nog een keer zo'n tattoo, dat is uh, ook pijnlijk. Maar ik verwacht toch wel dat ik hem uh, pff, nou, eind december uh, heb staan. Ja, dat is wel. Een, een aparte invulling van de tattoo, daar had ik even niet uh, op, daar had ik me even niet op uh, niet op gerekend. Dat je deze weg... ja, maar, je kunt, maar je kunt ook bij wijze van spreken ook als je een zeldzame bloedziekte hebt. Ja. Eh, zou, zou je bijvoorbeeld op, op, op je arm kunnen doen, uh, in, in, in, in, in waar de, de, de, de elleboog zit, zeg maar. Dat je dus uh, waar ze normaal bloed geven. Ja. Dat daar dus uh, de bloedgroep staat. Dat is eigenlijk een lumineuze uh, gebruikmaking van die tattoo. Dat is helemaal niet esthetisch, maar inderdaad wat je zegt medisch. Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan dat dat kon. Ja. Het is gewoon uh, puur noodzaak. Ja. Want ja. Uh, er, er zijn uh, dingen als je dus op een gegeven moment in, in de kreukel zit, of, of, of er is uh, noodzakelijk dat je een slagadelijke beding hebt en ze geven je bloed, hm. dat ze ook direct kunnen zien uh, wat voor bloedgroep je hebt. Ja. Nou, Dan is zo'n medische tattoo ook uh, uitstekend. Weet jij, Albert, of daar al vele, veel van gebruik wordt gemaakt? Ja, daar wordt gebruik van gemaakt. Ik weet in Hengelo, uh, waar ik woon, dat uh, een paar uh, personen die Emma dat al laten doen... omdat ik op de ouderen hangplek zeg maar, uh, met hun over had. En uh, ze zeiden op een gegeven moment ook van... God, maar heb jij weer stomme ideeën? En ik zei, nee, ik heb geen stomme ideeën. ik zeg, het uh, is gewoon een en waarheid. En toen zijn zelfs eens een keer verder gaan denken... en uh, onder genot van een uh, toeten hebben wij het zo eens besproken en hem zijn verschillende gezegd Ja, dat is wel een idee. Ja, dus en ik ook, heb uh, ook gedaan met een en Die zegt ook een uh, puikidee. Hmm. En dat is ook al uitgevoerd door een aantal mensen. Ja, ja, ja. Ik weet sowieso van een, een, een, een 25 persoon in Engelo die er momenteel... Uh, hmm. En onder andere 12 die uh, op de borstkast hebben staan niet meer reanümeren. maar Nou ja, dat is dan... Want zo'n boodschap, en niet meer reanimeren, ja, dat, dat, dat, dat geldt dat dan voor alle omstandigheden, voor alle gevallen waarin je dat... Het is resoluut. Dat is een ding wat hartstikke zeker is. Ja. En uh, je, je, je kunt op een gegeven moment zo in de kreuvel zitten dat je toch weer goed eruit komt. Ja, dat kan. En uh, dat je dan zelfs spontaan geneest. Maar uh, ik heb er dus voor gekozen, als ik in de kreuvel zit na een aanreding, wil ik niet meer echt bewust opgelapt worden ja. en uh, als, een, als een wrak uh, in de rolstoel zitten. Ja. Ja. Ja, Daar dat... kies je bewust voor. Ja, dat is duidelijk. Dat is jouw uh, jou, uh, soevereiniteit, hè? om het zo maar even te noemen. En ik, ik, Albert, nog één ding. Jij doet vrijwilligerswerk. Wat betekent dat voor jou? Dat betekent dat ik een hele mooie dienstbaarheid kan leveren aan mensen die niet weten hoe het in de uitvaartbaans toegaat. Ja, ja, Dus ik geef een echt uh, uitleg... Wat dus allemaal wettelijk mag. Ik heb dus ook een hele grote kaartenbak. Dat is dus internet, zeg ik altijd. Waar ik eventueel de gegevens uithaal. Maar ik heb zelf ook een hele grote parate kennis. Ja. En uh, dan geef ik dus... Uh, en, en dan kunnen ze dus vragen van... Nou, mag ik dit doen? Mag ik dat doen? Mag er zus gebeuren? Mag er zo gebeuren? En dan zeg ik van ja, dat mag of dat mag niet. Of uh, noem maar op. En dat het uh, vrijwilligerswerk is, maakt dat uit voor jou? Nee, dat maakt voor mij niks uit. Dat maakt voor mij totaal niks uit. Nee, absoluut niet. Je beschouwt het echt als... En dat ik dus uh, serieus werk ermee doe... dat mocht uh, wel blijken omdat uh, ooit uh, ook uh, de NCV als man bij het hond... mij uh, in beeld heeft gebracht. Ja. Dus ik ben echt wel uh, bloedserieus ermee bezig. Want bedoel maar, uh, als je je met een uitvaartbranche niet serieus bezig houdt... dan kun je beter je mond houden. Ja, nee, dat is, geen, is niet om een dolletje mee te maken natuurlijk. Nee. Nou, ik, vond het, ik vind het een, een, een zeer verrassende ingang... <lacht> Een zeer apart begin, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar uh, des te mooier. Ik dank je dus wel en ik wens je ja, veel goeds. Ik hoop dat de uitslag van het onderzoek dat binnenkort komt. Uh, ik hoop ook het beste ervan. Ja, dat en, het, hoop ik ook. En ook. dat meen ik serieus, want ik wil ook graag 120 worden. Ja. Terwijl ik nu 62 ben. Ja. Maar uh, ik heb me wel uh, in overleg met mijn kameraad waar ik mee woon. ...heb ik overleg van uh, als die gaat, dan gaat het niet meer. En uh, dan is gedaan. gedaan. Okay. En nu... daar kies je op een gegeven moment voor. En dat laat je op je borst uh, tatoeëren. Yes. Albert Bolink, ik wens je alle goeds. Heel graag gedaan. En iedereen een bijzondere goede nacht. Dank en morgen je. weer gezond op. Dank je wel. Dag. Dag ik nooit gedacht dat het uh, ook daarvoor gebruikt zou kunnen worden. U kunt met dit soort en hele andere verhalen natuurlijk blijven bellen. 0800 1121. Mevrouw Mulder, goede nacht. Ben... Ik wil ook even reageren. Ja. Ik vind het fantastisch dat deze mevrouw een uh, uitz uitzendbureau. Ja. Dat kun je dus een ja, de ze. ja. ja, Een reïntegratieadviesbureau ja, heeft. Precies. En vooral voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Ja. Omdat deze mensen toch vaak dus niet worden, uh, worden uh, gehoord en ze toch een negatief zelfbeeld hebben. En dat kun je dus uh, dan toch op een, deze manier. Plus. Uh, Weer goed zetten. En ik vind het fantastisch dat zij met de opbrengst van datgene wat ze verdiend heeft, daar iets moois weer neerzet. Dat ook tevens weer, dus zeg maar, uh, mensen, onderkant aan aan de van de samenleving, daar toch weer ja. ook hun taak in krijgen. Slim is nee. dat, hè? Ja. Echt chapeau. Ja, dat, dat heeft ze vast gehoord, want ze zit nog wel te luisteren, denk ik, ze net Ja. Heeft u zelf ervaring uh, met uh, bijvoorbeeld reïntegratie? Nou, ik heb dus mensen heel veel dus advies gegeven. Ik heb ook voor een gemeente als vrijwilliger gewerkt in een cliëntenraad gehandicapten. En samen met een collega ook heel veel het land in geweest om dus vergaderingen met betrekking tot uh, ja, de nieuwe wet WMO die dus toen stond aan te dat komen. Is de wet, de maatschappelijke ondersteuning. Dat moeten gemeenten moeten zorgen voor hulp dat aan is... mensen die het niet, ja. niet alleen ja. kunnen. En daarin ook bepaalde dingen naar voren, ge uh, voren gebracht. Uh, bij, uh, toen de tijd was dat staats uh, staatssecretaris Gos Dat ze zei van Gunst, ja dat is een goede, dat neem ik mee. Hè, ja. Want daar hebben wij nog niet over nagedacht. En uh, van daaruit heb ik ook wel heel veel dus met mensen te maken gehad... Uh, die ook met geïntegratieprojecten zaten. Het enigste wat ik vind, dat zijn zoveel miljarden aan uitgegeven... En voormalig minister Vogelaar, die was dus zeg maar... voordat ze minister werd en gevraagd werd daarvoor... was zij dus directeur van Borea. Dat is de overkoepelende organisatie. Ja. Een soort paraplu waar alle uh, bekende integratiebureaus onder hangen. Ja. Toen de tijd heb ik dus uh, al begrepen... Uh, en ook van een andere kennis die daar ook heel erg in uh, thuis was... en ook veel contact had met mevrouw uh, Vogelaar dat het helemaal niet werkte. Ook hij kon dus niet echt aan de bak komen. Hij was gehandicapt, hij wilde graag werken. Hij had in Zuid-Afrika gewoond... en had een hele goede kop met een goed stuk verstand. En dan dacht ik van, nou, hij heeft ook integratie gehad... Maar na uh, bijvoorbeeld een uh, half jaar, dan moest hij er dus weer uit. Dan werd er weer uh, zoveel uh, geld weer door de gemeente gestort. Dus het integratiebureau is ook failliet gegaan. Hè. En zelfs daarin hebben we de gemeente dus gezegd van... nou, uh, maak dat geld niet over, want het is weg. En dus de mensen zelf hebben geen baan gekregen. Ik zie het nog dagelijks om me heen, hè, dat mensen en vooral ook ouderen... Uh, ze krijgen dus, zeg maar, een, de, uh, drie keer kunnen ze dus opgaan. Er wordt geld ingestopt. In heel veel geld zelfs. En het komt niet echt bij de mens terecht. En daarom vind ik dat wat mevrouw Se zei, Se Serrette doet... Ja. Seret doet, vind ik heel praktisch, Want ze verdient heel veel geld. Ze heeft ook heel veel geld hieraan verdiend. Maar ze geeft ook een stuk daarvan geeft ze weer terug. Ja. En dat vind ik juist zo prachtig. Terwijl dus een heleboel mensen hun zakken vullen... Soms zelfs uh, de, de failliet, failliet gaan. En of dat nou in de zorg is, of dat dat in, met uh, tatoeages is... of op ander gebied, of het zijn met uh, Connection, de chauffeurs en dergelijke. Dat is precies zo gegaan. Men heeft het eigenlijk afgekeken een stukje van de uitzendbureaus toen de tijd. Ik heb zelf veel voor uitzendbureaus gewerkt toen ik dus nog werkte. En uh, ook daarin heb ik dus een heleboel dingen gezien... Ik heb faillissementen meegemaakt. Ik heb. Uh, uh, nou, heel veel. Maar en, als het gaat om die reïntegratie, zegt dus eigenlijk. Dat, ja. is, een, dat, is, voor veel, dat is eigenlijk een échec. E want die e er gaat veel geld naar die reïntegratiebedrijven, die verdienen eraan. Maar het helpt mensen niet echt. Dat is wat u zegt. Nee, nee, want ze krijgen geen vaste baan. En ja. als ze geen vaste baan hebben, hebben ze ook geen uitzicht op bijvoorbeeld het af te, uh, af afsluiten van een hypotheek. Omdat ze iets, ja. iets ver, uh, verder willen. En ik. daar heb ik. En daar heb ik dus, zeg maar, mijn bezwaar tegen. Ja, dat is duidelijk. Ik vind het zo... Er zijn wel regels voor gemaakt, maar in de praktijk komt het niet uit. Okay. Nu zegt het UWV weer de mensen boven de vijftig jaar. Ik heb toevallig vanavond nog met iemand gesproken. En ik zeg, nou, hoe is het nou? Heeft hij dan een vaste baan gekregen? Nee, weer een half jaar. Ik zeg, en dan kijken ze weer verder. Ik zeg, ja, en dan wordt er weer een ander. Want dan hebben ze het werk zogenaamd niet meer na die drie keer. En dan wordt er weer een andere dus ingehaald. Dus... Hmm. De mensen die krijgen dus niet een stukje vastigheid wat ze graag willen. Kijk, dat je flexibel moet zijn in deze tijd, is niets mis mee. Maar wat er gebeurd is, en dat is iets wat de regering heeft gedaan... en dat is dus de, uh, de voorzitter toen van het uh, CNV... Ja. die toen um, een minister is geworden, de Geus... Hij is, uh, nu uh, is hij dus naar Parijs gegaan... die heeft dus gezorgd dat iedere WAO die er was, want vroeger werd iedereen maar in de WHO gestopt... dat kon allemaal, dat was de grote vraagbak... die werden allemaal arbeidsongeschikt. Hmm. Dus mensen konden gaan werken... en dan konden ze meteen zien wat ze nog deden... en dan werden ze in de arbeidsongeschiktheid gezet. Ja. En van daaruit heeft het alleen maar dus te, uh, tot doel gehad om dus de loonkosten naar beneden te brengen. Ja, ja. Dat is een heel ander doel. Dat natuurlijk. is het hele... Ja. Ik heb in, het, uh, in de tribune gezeten van de Tweede Kamer... waarin uh, minister Zalm zei... Kijk, als we onder de 400.000 komen... hij zegt, dan ben ik bereid om de 5 tot 10% voor de WHO'ers uh, bij te doen. Ja, ja. Nou, dat is er dus nooit gekomen. Dit is 5% geworden. Ja, wat omhoog is getrokken. Hmm. Maar eerst werden de mensen helemaal teruggezet in de arbeidsongeschiktheid. Maar waar het om gaat... En dan ze waar uit. Ja, wacht even, want waar het om gaat, want dat is natuurlijk de kern, is dat die, gaat, want we beperken ons even tot die reintegratie, omdat het echt om werk gaat. Ja. En dat is nou juist het punt, uiteindelijk... Wordt er dan dus niet een, eindigt het niet met echt werk? En dat is, dat is wat u zegt. Dat, dat vind ik het kwalijke. Ja. Nou, dan gaan we dat daar. Dan vraag ik. precies. Dan daar, vraag ik of daar commentaar op kan komen van andere luisteraars. Mensen die dat beamen of juist tegenspreken. Omdat er andere voorbeelden van te geven zijn. Dat zou natuurlijk mooi zijn om dat als aanvulling te hebben op het gesprek met Genet uh, Siret. Mevrouw Mulder, ik ja. dank u wel in ieder geval. Graag gedaan. En, en ik wens u nog een hele goede nacht. En veel succes. Ja, ik met eveneens. Ja? En nogal, chapeau voor mevrouw Seren. Dat, ge dat is doorgegeven. Dank u wel. Ja, want ik nog even iets, mag ik nog even iets nou, zeggen? Het allerlaatste. Het, uh, uh, bijvoorbeeld mensen dus die uit, uh, naar de reclassering gaan, ja. die zeg maar in detentie hebben gezeten, die terugkomen. Ja. He, die worden soms en dat weet ik zelf van mensen die dat hebben gedaan, want ik heb ook met de mensen gewerkt, dus die in het lagere jaar Die worden gewoon op straat gezet, voor de deur gezet, ja. maar die worden niet begeleid en dat ze dus naar een woning krijgen of dat er een woning voor hun, ja. uh, hun is. Of werk en, ja. en dat vind ik, de, daarom vind ik dit initiatief van mevrouw Saret vind ik zo prachtig. Goed, ja? Ja. ja. Dat, ja. Nee? Dat en, is duidelijk. En daar zou ik ook willen dat daar iets voor gedaan wordt. Heel goed, ik dank u wel.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 Chanter la balade, la, la balade des, des gens heureux Journaliste pour ta première page Tu peux écrire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable La balade des gens heureux On t'offre un titre formidable Regarde, c'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la. Zoals een oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Mm, dat is een hoor, dit. allemaal even luidkeels meezingen, omdat het ook gaat over een ballade van de gelukkige mensen. Dit, is, dit gaat ook enigszins over de reintegratie van Gérard Lenormand. Ik weet niet of u zijn stem heeft herkend, maar misschien het liedje wel... van twee decennia geleden, drie decennia geleden, ik weet het niet. Hij heeft een cd uitgebracht in september van dit jaar... met bekende nummers van zijn hand, van deze Franse chansonnier... die hij opnieuw heeft gezongen, ingezongen met hedendaagse Franse artiesten. In dit geval met Zaz, La Ballade des jean euse -Rue. Dus Gérard Lenormand... Dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Kijk, straks gaat het, dus moeten we misschien het misschien ook wel hebben over de reïntegratie van Italië. Of de reïntegratie van Europa. Maar dan hebben we veel grotere problemen. Dit gaat over individuele um, lotsbestemmingen van mensen... die het soms moeilijk hebben om waardoor dan ook toch weer aan de bak te komen. En daar hebben ze een handje help bij nodig. Dat lijkt niet altijd goed te gaan als het via een reïntegratiebureau moet lopen. Maar soms juist weer wel. Heeft u daar ervaring mee? Dat zou ik, dat zou ik zo benieuwd naar zijn... Kunt u ons dan bellen? 0800-1121. Ik kreeg namelijk een Twitter van... of ik zie een Twitter van André van Wanrooy. Die schrijft... Als de reïntegratiebureaus niet zulke exorbitante winstmarges hadden berekend... had de regeling niet gestopt hoeven worden. Dan uh, nou weet ik van Jeanette Seret dat zij vaak heeft voorgesteld om minder uh, winst te maken. Maar dat was dan op een of andere manier niet nodig vanwege de aanbestedingsregelingen. Dus het kan ook echt in, heel ingewikkeld zijn. Maar je kunt natuurlijk ook nog steeds bellen met verhalen over tattoos. Goedenacht, Kees. Hey, Lex. Hallo, hey, Kees. Hallo, heb jij een tattoo? Uh, uh, ja. Of een hele veel, ja. bedoel ik? Ik weet niet. Nou, ik heb er nu eentje, maar uh, dat hoor je wel vaker met tattoos... en daar ben ik zelf ook achter. Het, uh, als je er helemaal eentje hebt, dan is de weg naar nummer twee... Is, uh, heel snel ingeslagen. <laughs> Wat heb je in eerste instantie dus laten tatoeëren? En Waar? Uh, er staat nu een uh, kop van een wolf uh, staat erop uh, achter, uh, achter op mijn rug tussen mijn schouderbladen in, zeg maar. Dus die kan je zelf niet zien? Nee, kan, nee alleen in de spiegel. En, en dan moet je nog behoorlijke in, in een behoorlijk een bocht leggen, volgens mij. Wil je dat goed zien? Maar waar, waarom daar? Nou, uh, ja, ik wist op mijn 16-0 wist ik dat ik een, uh, een tattoo wilde. Maar uh, ja, dat. Ja, dan weet je het nog niet zeker en je weet nog niet wat je wilt. Maar een paar jaar later wist ik ook wel wat ik wilde en dan is het nog eventjes van, wil ik het wel echt? Ja, en als je daarover uit bent, ja, waarom niet? En dan, als je bij een beetje wat zonlijke aanspraak wilde, ben je ook bijna een jaar aan uh, wachttijd wel verder, toch? Echt waar, duurt het zo lang? Ik begreep van Henk Schiffmacher bij Paul en Witteman dat er 1100 uh, tatoeëerders zijn met vergunning in Nederland. Ja, dat klopt. Maar uh, zelfs daar tussen zitten heb ik het idee een heleboel boeien Dus uh, die man uh, waar uh, ik mijn eerste tattoo heb laten zetten, dat was ongeveer een jaar wachttijd. Jongen, jongen, jongen. En, en uh, waarom dan tussen je schouderbladen op je rug? Nou, dat vond ik persoonlijk uh, een van de mooiste plekken om, uh, om te beginnen, zeg maar. Hm. Ik, uh, ja, tattoos zijn mooi, maar uh, ik, ik heb het idee dat er ook een... Ja, uh, ik vind het niet mooi als het heel erg uiterlijk is, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Oh, okay. ik, vind het dusdanig, ik vind het dusdanig privé, ja, ja. een tattoo. Dat, uh, ik ga er ook niet mee te koop lopen, laat ik het dan zo nee, zeggen. Nee, dat is duidelijk. En, en waarom doe je het dan toch? Want als het niet voor de buitenwereld is? Voor wie, het, voor wie doe je het? Gewoon voor mezelf, omdat ik het mooi vind. Maar je ziet, het, je ziet het zelf niet. Nee, dat klopt. Ja, behalve dan als je. Ja, dan toch in de badkamer bent. En. Mm. Uh, half, uh, half voor de spiegel staat, dan kun je hem wel zien. Maar <laughs> ik, vind, ik vind het gewoon een hartstikke mooi daar op die plek. Ja. Een beetje geheimzinnig, een beetje een geheim, dat is het eigenlijk. Of doe je, of ja. doe je, of doe je het voor je geliefde? Nee, nee, nee. <laughs> als het daarom zou zijn, dat, uh, dan. heb ik mezelf knap in de, in de haat gelogeerd. Want. Uh, ligt in scheiding, dus uh, oh. daar gaat het dan niet om. Maar maar dat, uh... dat komt niet door de wolf op je rug, hoop ik. Nee, nee, nee, nee. zij het er wel meer, dus uh, dat oh. maakt dan niet uit. Ja. Uh... Ja, ja. Nou nee, dat is dus ook geen reden om jullie bij elkaar te houden. Hey, en en, en, en dan wil ik natuurlijk heel graag weten waarom het een wolf... Nou, omdat het uh, in vlug. de eerste plaats... Ja, het zijn gewoon hartstikke mooie beesten, vind ik persoonlijk. En ja. ik ben ook eigenlijk wat blij dat ze, uh, die gesignaleerd zijn in Nederland, maar ja, ik uh, ja, is gewoon een mooi groot uh, beest, uh, krachtig. En ja, zo'n afbeelding op mijn rug, ja, dat vond ik wel wat. Ja. Ben jij zelf een soort lonely wolf? Uh, nee. Nee, dat valt op mij. Ik kan, ik kan redelijk goed uh, alleen zijn en op mezelf, maar ik heb wel uh, mensen nodig. Ja. Het is niet, uh, niet dat ik zo'n kluisenaar ben of zo. Nee, oké. Okay. Nou, dat is anders. Ja. En, en uh, want als... Tattoes zijn dus een vorm van, begreep ik, van uh, Jeannette... een soort van levensstijl, lifestyle. Ja. En, geldt dat voor jou ook? Nou, ik... Uh, nee, in principe niet. Ik vind, het, uh, ik vind het zelf hartstikke mooi. Ik vind het echt heel gaaf. Alleen ik, ik ga niemand dwingen om, om, om, om een tattoo te nemen. En uh, wat, wat ieder ander met zijn lichaam doet, moet ieder ander zelf ook weten. Dat, uh, het is niet dat ik uh, ja. alle lifestyle en beurs afloop om. Uh, Precies. Ja. Nee, de, ik vind het gewoon puur privé. Ik vind het gewoon zelf hartstikke mooi. En het, ja. ja, daarom. Je draagt hem, tiek hem voor jezelf en voor wie weet. Ja. later nog. Kees, ja, ik ah, dank, ja. Ik, ja, dat is duidelijk. Ik vind het een mooi verhaal. Ik, euh, ik begrijp het. Het is heel goed. Heel, heel, heel, heel rustig ook, hè? heel nuchter. Hoe oud ben je nu? Ik ben uh, 32. Ja. En wat wordt de volgende? Tattoo? Ik ja, ik ben er nog niet helemaal over uit, maar ik denk dat het horen, zien en zwijgen wordt. De tekst, horen, zien en zwijgen? Nee, de, in, in afbeeldingen, zeg maar. Oh. Zeg maar dat, dat je uh, je kent die horen zien en zwijgen, aapjes toch wel? Nee. Nou, je hebt, uh, oh, die kom je wel, wel, wel vaker tegen, ook, ook bij mensen wel in, in de vensterbank. Dan heb je drie aapjes. Ja. De een is horen, dus goed uh, te horen als het ware. De andere is zien. Ja. Dus dat die, uh, ja, een, een, een afbeelding daar kijkt. En de, andere, en de derde is zwijgen, met uh, bewijzen met zijn hand voor de, voor de mond, zeg maar. En dat laatste is het belangrijkste. Nou ja, uh, je, kunt, je, kunt, je kunt het opvatten als een, uh, ja, je kunt het zien als een bepaalde opvatting en ik vind het persoonlijk wel wat hebben, en ja. ook als tattoo, Door, het moet wel wat, wat hebben. Door, ja. Uh, ja, je ziet ook een oude tattoos, te... sorry, ik vind het dan persoonlijk meer gegliederd dan een mooie tattoo en het, het moet wel mooi zijn, snap je? En, ja, en ook een beetje, een beetje stil zijn. Ja. <laughs> en dan het ligt op een plek waar die niet direct heel erg zitbaar is. Nee, dat vind ik nou, dat nou wordt het integrerende. Kees, ik ben blij dat je toch even gesproken hebt. Ik dank je wel. Graag gedaan, Leij. En ik wens je een goede nacht. Dank je wel. Dag, Schakelen we weer door naar het andere onderwerp, reïntegratie. Jurien. Ja, goedenavond. Hallo. Goedenavond, sorry. Ja. Ik wilde inhaken even op uh, mevrouw Mulder. Ja, dat was de vorige gesprekste over de reintegratiebureau. Ik kan het alleen maar beamen wat zij zegt. Uh, het is dus uh, de reïntegratiebureau's. Nou, uh, die zijn, de, zijn dus ex-mensen die op de UVV-kantoor hebben gewerkt. Die worden dan uh, wegbezuinigd. Uh, en die beginnen dan voor zichzelf uh, die krijgen een grote zak geld mee. En die beginnen dan voor zichzelf een uh, reintegratiebureau gesteund dus met allerlei subsidies. Ik heb het, eh, uh, vanaf mijn 7, 5,5 jaar uh, heb ik er drie gesleten. Uh, je de drie reintegratiebureaus gesleten? Ja, ja. Die ben je allemaal prachtig mooie Gouden Bergen verloven En uh, ik kom aan het werk en nee, even 6 en u zo. En elke keer naar ja zeg ik hoe zit dat nu? En uh, nou, je wordt maar een lijntje gehouden. En uh, zelfs zo ver dat uh, EG, het bureau, die schreef zelfs uh, fake uh, sollicitatiebrieven voor mij. En zei ik nou, A, ah, ik kan wel zelf wel. En B, uh, waarom ligt u tegen mij? Ja. Nou, ik heb aanhanger gemaakt en ze hebben daar gewoon geen boos gebaan. Ik werd, ik, ik werd lastig, ik moest eruit. Hm. En dat impliceerde ze, dus toen vroegen wel uh, weer een uitkering aan en al dat soort dingen. Maar uiteindelijk ben ik dus, ik ben dus nu 64. En ik heb, de, loop dus nu twee jaar bij thuis zonder ja. uitkering. Helemaal en, zo, hè? En ja. ik heb geen recht op de IOAV uitkering. Ik heb geen recht op sociale dienst uitkering. Ik ben overal aan omdat ik samenwoon En men gaat er dan vanuit is dat. Uh, de persoon waar ik mee samenwoon, dat zij dat betaalt. Het is even zo werkt het niet. Want ik heb 40 jaar lang. Uh, ge, bijna 40 jaar gewerkt. en je ook mijn sociale lasten afgedraaid, et cetera. Meneer, zo is de wet, zo is de regering. Echt waar? Dus, ja, ja. en nu loop ik dus uh, al twee jaar lang. Uh, op de pop van een ander te teren. Te te als 64e ja. man. Ja. Maar dat, dat is. Uh, daar mag je ook trots op zijn, hè? En de, en de, op, op dit Nederland. Ja, dat wil je helemaal niet, neem ik aan. Nou, het is gewoon een Nederlandse ziekte. Het is gewoon een wanbeleid. Het is gewoon. Uh, ik, ik behoor dan tot de ouderen. En nee, ik heb mijn leven lang daarvoor gewerkt. En, en dan denk ik ook van. Uh, dit, dit is ons recht. Nee, dit is ons recht niet. Nee. Als je dus uh, minder dan 36 weken achter elkaar gewerkt hebt, dan uh, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering van maximaal drie maanden. En uh, vraag je dan uh, en dan houden alle uitkeringen ogen op. Je komt niet in aanmerking dan voor die IOV en IOA. Mee, nee, maar, ik, ik, ik, ik, ik begrijp, was dat drie maanden. Ik begrijp er niks van. Je hebt toch gewoon recht op een WW-uitkering? Nee, ja, omdat je nee, omdat je dus, omdat ik dus la, vanaf mijn 57 jaar ben gaan sukkelen. En toen werd ik dus werkloos geworden en uh, goed toch weer proberen aan de bak te komen. Ja, en, en het wel. was altijd maar, altijd maar weer van die tijdelijke baantjes, via uitzendbureaus. Oh, ja, ja. En dan kom je dus niet aan die 36 weken. En als die, uh, dus dan heb je kort gewerkt. Maar ze kijken dus niet aan jouw jou, jou, jou hele werkhistorie. Nee, ze kijken maar pas van de laatste 36 weken. En dan voldoen je daar niet aan, omdat ja, je bent dan, dan de oudere. En ze denken natuurlijk dat je met, met iemand mee kan, uh, op kan werken die net 20 is. Ja, dat, dat, dat is onmogelijk. Jurjen, wacht even, want ik, ik heb nog iemand aan de telefoon uh, die, die uh, zonder werk zit. Spencer, goeienacht. Ja, goeiedag. Hallo, jij, hebt ook, jij zit ook thuis? Uh, ja, zo kun je dat zeggen, ja al een hele tijd. Tenminste, voor mijn gevoel. Hoe lang, uh, hoe lang zit jij thuis? Ik heb uh, het afgelopen schooljaar heb ik een, uh, ja, als je het mij vraagt, een flutopleiding gedaan. Ja, wat, wat voor opleiding? Dan ben je arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent. Oh. Maar volgens mij geen enkele werkgever een boodschap aan heeft voor wat. Assistent? Uh, ja. Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent. Klinkt allemaal heel leuk en interessant. Ik heb er dan wel een, een, een veiligheidscertificaat gehaald. Daar heb ik, denk ik, op de arbeidsmarkt meer aan. Ja. En uh, gedurende dat jaar was het de bedoeling dat ik een stage zou gaan doen. Nou, mijn CV was ingeleverd bij een, een stichting die uh, uh, werkt voor oudere mensen. En uh, ik hoorde een aantal maanden later dat ze mijn cv gewoon kwijtgemaakt hadden. Niet even een briefje of een telefoontje van we zijn je cv kwijtgemaakt. Nee hoor, mij gewoon in het ongewisse laten. En puntje bij het paaltje moest ik toen een stage gaan doen bij uh, een van de grootste grutters van Nederland. Waarbij ik vakken kon gaan vullen met hm. mijn hoge IQ. Ja. ja. Ik wil niet opscheppen over dat hoge IQ, maar dat is dan wel een, een, een valkuil of, of een... Hoe zeg je dat? Een belemmering. Op het moment dat je een leuke stage wil gaan doen. Want ja, het is of uh, bij, de, bij de supermarkt of geen stage. Ja, dan ga je wel bij de supermarkt uh, vakken vullen. Ja. Maar wat je daar nou aan maar, hebt... Maar wie zeggen dat dan tegen jou? Zijn er... Ja, uh, reïntegratiebureaus. Uh, uh, voor, voor die opleiding heb ik uh, twee jaar met veel plezier op zijn post gewerkt in een museum. En uh, er is dan ook weinig of geen continuïteit in. Want ik zat toen bij een ander reïntegratiebureau... Ja, die hebben weinig of niks voor me kunnen doen of betekent En dan aan het eind van die, dat traject van die twee jaar doen ze toch even gauw een beroepskeuzetestje voor je. Nou, en je periode is voorbij en je hoort er niks meer van. Hmm. Dus je hebt hele slechte ervaringen met die bureaus. Nou, het, het demotiveert ook. Want ik zit nu ook alweer vier of vijf maanden thuis. En ik wil heel graag, maar als dat lang genoeg duurt, dan wordt die motivatie ook steeds minder. V uh, van het, van het thuiszitten bedoel je? Ja, en van ook gewoon niks kunnen met je, met je verstand en met je capaciteiten en hmm. met je gezonde lijf. Ik bedoel... Ik wil heel graag, maar er is gewoon bijna niks. Jurian, heb jij dat ook? Dat je, want je bent al 64, je bent wel iets ouder, denk ik. Dat jij ook nog steeds zo graag wilt. Heel graag nog. En ik solliciteer ik gemiddeld vijf sollicitaties per maand. Ik heb hier drie grote mappen inmiddels al vol met afwijzingen. En uh, nou, het laatste jaar krijg je al helemaal geen bericht meer terug van. aan uh, uh, afwijzingen of zo. Nee, ze laat Dit is ze niet meer. Ik ben gewoon te oud. Te uh, oud. Ja, 64 is nog veel te oud. Ja. Maar straks mag ik als 65. Ben, dan mag ik worden ontvangen met de open armen. Want dan kost ik de helft, meer. Ja. Want de betaalde staat betaalt dus een gedeelte van mijn sociale lasten. En uh, daar hoeft de wetgeving niet te betalen. Dat is dan een soort verkapte subsidie. Dus ja, dan ben ik welkom. Maar dan moet ja, Het is de... minder dan de minimumloon. Maar, maar dan zou je zeggen, ja, dan moet jij nog even geduld hebben. Nou nee, daar zeg ik mijn rug op. Nu ook niet meer. Nee? Nee, want ik heb natuurlijk ook een stuk pensioen opgebouwd. Uh, van 35 jaar is zeker. En uh, ik heb toevallig van de beter uh, bezicht erover gekregen. En dan kreeg ik heb AOW. Dus dan ja. denk ik nee, toen, niet. toen was het niet goed genoeg. En nu moet het dan wel goed genoeg zijn. Ja. Nee, om, om, om uiteindelijk de staat te moeten komen. Nee, dat doe ik niet. Wacht even, is jullie allebei, Spencer en Jurien, want Yvonne meldt zich nu ook. Dag, Yvonne. Ja. Hallo, Yvonne. Hallo. Ja. Um, heb jij ook dit soort ervaringen met reïntegratiebureaus? Nou, ik heb, ja, ik ben via de, de, de sociale. of via de bijstand ben ik doorgestuurd naar de reïntegratiebureaus traject ja. En ik heb er een half jaar gelopen. En uh, ja, eigenlijk door wat omstandigheden, privé. Uh, dus hebben ze mij doorgestuurd naar het vrijwilligerswerk. Maar dat is nu anderhalf jaar geleden. En ik heb er nog nooit wat van gehoord Van het hele bureau niet? Nee. Nee. En, de, en dit uh, liep, dan via de, uh, liep, liep dan via de gemeente. Ik was gewoon verplicht om aan het reïntegratietraject mee te werken. Ja. Nou, dat heb ik een, jaar, een half jaar uh, gedaan. En, en, en, voor, en voor de rest, uh, um, ja, je had dan een coach uh, waar je dan af en toe je, beslag bij, of, uh, je verslag bij kon doen, waar je het mee eens was of niet. Uh, maar eigenlijk werd er helemaal niet naar jou geluisterd. Het was eigenlijk andersom, je moest naar hun luisteren. En dan, op het moment dat je voor, voor jezelf opkomt, dan is het, uh, nou ja, uh, je kunt wel gaan. Oh. Ja, daar hangt daar hangt jas, u mag gaan. Klopt helemaal, mevrouw. Ja? Maar je wordt zo ja. hè? Het is wel van de werkende zijnde geld. Hè? Het is staats, staatsgeld waar ze eigenlijk mee uh, lopen te, te rommelen. Want zo is het gewoon... Uh... Je ja. mag gaan, mevrouw, omdat je mondig bent. Ja, zo wat. Je mag er voor je eigen recht op komen. He, je je wil graag werken, je wil graag brood verdienen. Een broodtafel krijgen. En, eh, nou, je, je wordt gewoon gehinderd daardoor. En ja. ook vooral, als je dus uh, ouder bent. Nou, dan krijg je helemaal schur in dit land. Het is, het is gewoon, uh, je mag niet gediscrimineerd. worden. Ja. Nou, meneer, er wordt gediscrimineerd. Spencer... Dat wil u op leeftijd dat wil u niet ja. weten. Maar ze sluiten hun ogen voor. Spen... Het gaat toch goed zo? Het gaat toch goed? Ja, Spencer, wat is jouw ervaring? Heb je ook het gevoel dat er niet naar je geluisterd wordt? Als... Uh, nou... In zoverre, er wordt wel naar je geluisterd. Alleen op het moment dat je dan, ik kan dat natuurlijk alleen vanuit mezelf redeneren... maar op het moment dat je dan een redelijk brede interesse hebt... en helaas in mijn geval weinig diploma's... dan wordt er gezegd van ja, maar je moet concreet maken wat je wilt. Waarop ik het argument heb, en ik wil niet opscheppen, maar ik ben ook niet dom... kan ik me nou niet beter concentreren wat is er op dit moment op de arbeidsmarkt... Hmm. In plaats van een of andere droombaan fantaseren van ja, ik zou misschien wel opera-zanger willen worden. Ja, is daar werk in? <lacht> nee, maar die meneer is wel een stuk jonger, hè. Uh, die, ja. die is dertig hoorde ik zojuist en ik ben 64. Ja. Nou, uh, meneer van dertig of uh, Spencer, ja, ik, uh, uh, ik heb het helemaal gehad met die, hele, met die hele club van de UWV en al die mooie praters en al die zakkenvullers. Want het zijn ook net zulke grote gaaijes als uh, de overige in Nederland. Ja, de een wordt ik inderdaad voor de ander inderdaad. Maar ik ik, ja, mag dan, ik mag dan 34 zijn, maar ik voel me al, ook al jaren een oude lul, hoor. dus ja, uh, ik, ja. ik ben academisch afgestudeerd, dus ik heb heus wel wat te bieden. Ja. Nou, als je eenmaal in dat traject zit, meneer, dan kan je echt slof voor. Dan, dan word je behandeld gewoon als een nitwit. Jij bent van ons afhankelijk en je doet gewoon wat wij zeggen. En dat zei die mevrouw ook. En en, ja, en, en, ja Yvonne, daar wil ik toch nog eventjes meer van horen. Want wat, wat, waar, waar kreeg je dan oneenigheid over? Uh, nou, op het moment was je dus... Uh, ik werd op een gegeven moment heel erg in een hoekje gedrukt, omdat ik dus wat uh, lichamelijke problemen had. Uh, dus op, op, op een gegeven moment ik kwam gewoon op gesprek en uh, bewijzen van spreken zat ik voor hun al in een rolstoel. Dus ik werd een bepaalde kant op geduwd, waar, waar ik dus gewoon helemaal geen interesse in had. Dus, uh, en als je dan op een gegeven moment voor jezelf op, op gaat spreken, uh, ja, dan ben jij degene die eigenlijk, nou ja, in hun ogen ben je dan te mondig en mm. dan scheep ze het liefst zo, uh, zo snel mogelijk af. Lastig. Je bent, uh, je bent pas uh, goed wanneer als je gewoon naar hun luistert en wanneer als je hun, uh, jij in, in principe mm. je bent maar een nummer. Ja. Nou, weet je dan dus, jongens dat, ik, mer dat... ik, ik, ik, ik merk het nu zelf aan mijn, zo mijn zoon. Mijn, ik heb dan een zoon van bijna 25 maar En die jongen die heeft gewoon een rugzakje. net wat die mevrouw in de eerste uh, begin van de uitzending ook zei van uh, die jongen die heeft wat meer hulp en begeleiding en alles nodig. Nou, daar is nu een werk, werkplek uh, voor hem uh, uh, uh, uh, ge ge gezocht. Uh, ja, ja wat, wat wil je? Hij wil graag uh, ja, in een, een kok worden of net zelden wat. Hij heeft ook totaal helemaal geen opleiding. Alles is, alles is, wat, wat dat betreft, is een, uh, is een leven. Er is gewoon heel veel misgegaan. Uh. En nu zit hij dus op een, uh, op een werkplek, uh, waar dus de, de baas dan zogenaamd met, jongeren met een rugzakje kan, uh, kan helpen. Maar waar, waar krijgt de jongen uh, begeleiding door? Daar zit een, uh, oor, over... Overdag uh, jongeren uh, die daar dan werken, die zelf een rugzakje hebben en die moeten mijn zoon dan zeggen van wat ja. hij of die moet doen. En dat gaat niet. Nou, dat werkt. Dat werkt voor gemeente. Ja. De lammen die dus hij helpen. Heeft, ja. Zegt Spencer. Ja, dus ja. hij heeft daar nu. Uh, uh, hij ging daar uh, ja. met voller uh, vertrouwen ging die naar naartoe. Je bent nu zes weken verder en die jongen heeft nou al een timeout. Wat gaan jullie? Omdat uh, hij, alle drie tot slot dan alle drie een vraag. Wat, wat gaan jullie nu doen? ik heb nog ja. 11 maanden en ik heb een tijd gehad. Jij gaat gewoon thuis zitten wachten en je redt ja, het dan ik wel? Ik, ik heb mijn wezen als het uh, uh, nog een paar weken geleden. Nou meneer, je moet jezelf achteraan geschreven van hoe zit dat, uh, waarom ja. krijg je geen antwoord? Oh sorry, u bent het doorheen gesnitten, We hebben al een ja. ander aangenomen. Ja ja, dat geloof ik ja, niet top. meer. Dus jij gaat zitten wachten. Spencer, wat ga jij doen? Uh, nou, ik ben het wachten een beetje beu. Om een lang verhaal kort te maken werd mij verteld ik had zelf een initiatief genomen, maar dat mocht niet, want er was al betaald aan het reintegratiebureau. En uh, toen werd er gezegd, ja, maar ze hebben daarbij dat traject dat ik had willen doen, daar hebben ze geen baangarantie. Dus toen heb ik de bal teruggespeeld. Ik zeg, hebben jullie dan wel een baangarantie? Ja, als je dat of dat contract tekent, dan hebben we binnen negen maanden werk voor je. Ja. Maar op, ik heb gezegd, nou, al moet ik bij wijze van spreken de, de straat gaan schoonmaken of via uitzendbureaus gaan werken. Ik heb uh, met de bijstand min of meer de afspraak dat ik eind december uh, hopelijk uit de bijstand kan. Uh, ik vind het heel vervelend om me handen. Op te houden, en uh, wat ik al zeg, ik ga gewoon aan de slag. En als het niet via het reintegratiebureau is, dan vind ik zelf ook ja. wel wat. Is het niet in Nederland, dan is het wel in het buitenland, maar aan de slag ga ik. Louise, wat ga je, of Yvonne, wat ga jij doen? Uh, ik wacht nog even af tot januari en dan, uh, ja, dan ga ik maar weer praten. Oké, okay. kijk, uh, ik ben inmiddels ook vijver, dus voor mij ligt het ook niet voor te praten. Nee. Dus uh, ik ja. val ook in een categorie van, uh, ja, of dat ik te duur ben of net zelden ja. wat. En anders uh, probeer ik toch weer weer iets in het vrijwilligerswerk uh, te krijgen. Mag ik nog één opmerking maken? Natuurlijk. Ja. Uh, aan de ene kant is het heel frustrerend, die situatie waarin we ons bevinden. Aan de andere kant, we leven in een heel mooi en veilig stukje van de wereld. En laten we daar alsjeblieft wel dankbaar voor zijn. Ja. ja. ja. dat is Yvonne. Yvonne, nou. Ja, dat, nee, daar zit wat in. <laughs> daar zit wat in. Ik denk, ik, het, ja, ik denk niet dat ze nog voor mij zitten te wachten. Ik denk niet dat ze nog mij zitten te wachten. Met mijn vijfde, bijna 51 jaar. Dan heb ik, heb ik meer zoiets van, nou ja, dan, dan het vrijwilligerswerk. Hmm. Daar is nog genoeg in te doen. Okay. Ah, Daar moet je ook zwaar voor solliciteren hoor. Dat uh, ben ik ook goed achter gekomen. Ik heb drie vrijwillige banen En even goed ook zwaar voor solliciteren. Met CV en, en, en met weet ik veel wat je altijd proppen moet komen. Dit is niet te geloven, vrijwilligers wil ik. Jongens, ik dank jullie voor nu ja, heel erg voor hartelijk. En ik wens jullie wel alle goeds. En ik hoop dat het lukt te ja, bereiken en te vinden dat je iets waar je gelukkig mee bent. Dankjewel. Voor okay. je wel. goede uitzending nog. Dank okay. Daar. Tot ziens. Bedankt voor het de uitzending. Een kruipend venijn. kan ik iets voor je zijn met een blik een gebaar met een arm om je heen of een hand uit je haar? kan ik iets voor je zijn in je grote gemis dat wie je zo Wat je, wil, wat je stilte verstoort, in het kal en het kil, wat je graag van me hoort, is er iets wat ik doen kan, wat je helpt. wel het mooiste steuntje in de rug dat je kunt krijgen van uh, de dijk. Echt het heerlijkste commentaar. De vraag die je dan moet stellen. Kan ik iets voor je doen? Dat is uh, heerlijk. Op dit moment. Het is tien minuten voor twee bij Kazeluna op Radio 1. we praten nu vooral door over reintegratie Dat dat toch wel heel lastig is om dat georganiseerd te krijgen via de reïntegratiebureaus. Eduard? Eduard? Ja, Goedenavond. Goeien, Hallo. Ja, ik uh, reageer even op de verhalen van die, die drie mensen die hiervoor uh, ja. uh, uh, met u in gesprek waren. En, ja, ik word er heel triest van, van het uh, rijden en zeilen met die reintegratiebureaus. Ja. En uh, ik zou zeggen wat ik uh, doe en uh, waar ik mee bezig ben. Ik heb mijn eigen reintegratie uh, Ter hand genomen en buiten alle instanties om. Dus eigenlijk mag niemand dit horen. Niemand van de instanties in ieder geval. Maar uh, zoals die Spencer zei: van ja, je, uh, met, met zo'n reintegratiebureau zegt van wat wil je eigenlijk? En ik denk dat je daar heel erg op af moet gaan. Wat wil ik eigenlijk doen in mijn leven? Wat voor werk wil ik doen? En ga daar achterheen, probeer dat te realiseren. En dan laat die uh, instanties allemaal ver weg buiten beschouwing. Hoe, wat, wat heb, uh, ben jij werkloos? Ge geweest of wer werkelijk uh, bij geschikt, ja? nog steeds. Ja. Ja. En, um, je, maar je wil wel werken, of? Ja, zeker. En ik uh, de werk ook heel hard, eigenlijk. Ja. Alleen uh, in mijn dan? tempo, en uh, ik ben niet stressbestendig, dus ik moet gewoon de, heel erg in de peiling houden dat ik uh, geen grenzen overschrijd van ja. mezelf, zeg maar. Ja. En dan kan je dat goed? Die ja, dat, uh, dat lukt uh, aldoende, lukt dat steeds maar Het is gewoon een kwestie van oefenen, ja. Maar nou, hoe heb je dat? Want je hebt, je, je, hebt dat dus, je bent dus weer gaan werken op een of andere manier. Uh, ik ben met, met vrijwilligerswerken begonnen, heb ik een jaar gedaan in uh, ja, een branche die ik uh, heel interessant vind, namelijk mode. Ik heb voor een tweedehands kledingwinkel gewerkt, deed de inrichting en uh, nou ja, gewoon een beetje het runnen. Samen met anderen. En daar, daar heb ik heel veel van geleerd. En verder ben ik kleding gaan ontwerpen. Heb ik de show gegeven. Heb ik helemaal zelf bekostigd, gefinancierd. En die show die had uh, heel veel succes. Uh, enthousiaste reacties gekregen. En nu ben ik gevraagd om uh, themaparties, themafeesten... Uh, daarvoor kostuums te maken en decoraties te gaan doen. Ja. En uh, dat begint dus ook wat... Uh, uh, nou ja, in ieder geval onkostenvergoeding uh, eruit te krijgen. Je mag wat bij je verdienen aan onkostenvergoeding ja. per maand. Van de uitkeringsinstanties. Dus uh, ja, en zo, zo bouwt zich dat vanzelf op. Maar ik doe dus helemaal echt wat ik zelf heel erg graag wil doen. Ja. En ik creëer mijn eigen werk zo. En dat, ja, dat moet zich stap voor stap opbouwen, zeg maar. Zo zie ik dat voor me. En dat is eigenlijk je advies ook aan iedereen? Om, om... Ja, van, uh, uh, pff, doe vooral uh, wat je hart ingeeft en, uh, en laat je oren niet hangen naar wat anderen zeggen dat jij moet doen. Doe het vooral zelf, want het zit allemaal in jezelf, echt. En als je eenmaal bezig bent, dan komen er vanzelf dingen op je pad. Hm. Dat is mijn ervaring. Ah. En um, mode is altijd al een soort droom van je geweest? Dan. Ja, ja, ja, ja. Maar voor mode moet je juist heel stressbestendig zijn, toch? Waar moet je dan? Stress, dan? Stressbestendig zijn? Het... Uh, ja, maar ik, ik, uh, je moet ook, um, hoe zou ik het zeggen... Um, ik ben gewoon uh, zelfstandig. Ik kan freelancen, kan ik opdrachten aannemen. Oh, yeah. En dan kan ik zelf bepalen. Omdat, het, omdat ik gewoon... Uh, um, ik kan zelf bepalen uh, de, de tijdsdruk. Of ja. hoeveel uren er, ik erin En dat ik uh, er aan besteed. Per dag, of per week, of per maand. En uh, dat bepaal ik zelf. En het is wel heel goed uitkijken voor mezelf. Dat ik niet uh, dag en nacht door blijf werken. Want die neiging heb ik altijd. En dan ben ik, binnen, ben ik binnen de kortste keren weer ziek. Maar dat is een kwestie van oefenen. En uh, ja, ja, dan ik. gaat het maar eens mis of zo. Ja. Nou, dan, dan, dan raap je jezelf weer bij elkaar. Ja, heel goed. En dat is, ja, dat is gewoon een kwestie van uh, uitproberen. Goed, dat uh, durven. Ja. Heel goed. Ja. Ja, ik vind het mooi dat je het heft in eigen hand hebt genomen... en dat, het, uh, ja. dat je een paar schreden kan zetten op weg naar de en dan zou ik die, die, uh, die drie mensen die hiervoor waren, ja. dan zou ik dat echt willen meegeven. Heel goed. Want het, het werkt wel. Ik dank je. Graag gedaan. En veel succes. Dank je wel. Dag. Robert? Ja, goedenavond. Hallo. Goedenacht. Ik ben zelf al drie jaar uh, ja, werkzoekend. Ik sta bij ieder uitzendbroer uh, ingeschreven... Nou, dan heb ik een communicatiecursus gedaan, een sollicitatiecursus, uh, dan ben ik weer te hoog opgeleid. Ik heb gewerkt bij het Belastingkantoor in Heerlen, gemeente Valkenburg, financiële zaken, accountantsbureaus. Allemaal banken, maar steeds via die verschrikkelijke uitzendbureaus. Je bent gewoon in, bij een uitzendbureau een wegwerpwerknemer. werknemer. Uh, en dan ook die verschrikkelijke positieve discriminatie. Men zoekt uh, met nadruk bij gelijk bleke omstandigheden naar een vrouw of allertoon. Ja, de volgende keer hebben we andere banen voor jou. Maar steeds die tijdelijke, tijdelijke baantjes als iemand ziek is. Mensen gaan op vakantie. Uh, daar ben je hartstikke welkom. De mensen worden beter. Komen terug van vakantie. krijgen een prachtige thuisschriftje mee. Maar uh, daar moet je het maar mee doen. En uh, het is zo verschrikkelijk van steeds. Mm. En wat doe je nu? Ik, ik heb al drie jaar geen werk. Ik alleen maar solliciteren. Vier, vijf keer per week solliciteer ik. En dan krijg je de brieven. Soms krijg je een brief, soms niet. Bedankt voor uw getoonde interesse. Ja. Maar u bent niet de kandidaat. Of ik ben twee keer op gesprek geweest. De derde keer kom ik op gesprek. En dan gaat het nog maar tussen twee mensen... En dan ben je net niet bij de laatste twee, drie. Dus het is ook... En dan is het de teleurstelling nog groter. Het is gewoon beter dat je de eerste of de tweede keer wordt afgewezen... dan het derde, vierde, ja. de laatste hebt is... van accountantskantoor bijvoorbeeld, verschrikkelijk. Ze hebben mensen te veel. En hoe houd je nou de moed erin? Uh, bijvoorbeeld de mensen die ik net heb geluisterd. Uh, ik herken meteen wat de mensen zeggen. Uh, als men op internet kijkt... Uh, we behoren tot een hele grote groep... Um, een hele grote groep. We zijn niet de enige die zo teleurstellend zijn. Maar daar heb ik ook nog een hele opleiding gehad. De hogere Economisch Administratieve Bedrijfsopleiding. Richting BE bedrijfseconomie. Maar dan ben je te hoog opgeleid. Bij de politie bijvoorbeeld ben ik op gesprek geweest. Na, na twee uur kom je van het tweede gesprek met de politie hier in Vanglo in Limburg. Ja, bent u ermee bekend dat we eigenlijk naar Marokkanen of Turken zoeken? Hun kunnen beter de, de problemen op straat oplossen. En dan is voor alles voor niets geweest. En dan ga je van een huis toe van pot dorrie, pot, Wat een vernedering vind ik dat er steeds. Ook bij de politie. En er is zoveel werk, maar niet voor ons blanke mannen. Ik vind dat zo'n vernederend vond ik dat, ja. drie maanden geleden. Maar dat is gewoon geen werk. Dat is, wat, de, wat de ene mensen zeggen, ik herken het. Dat is, dat is een overmacht. Er zijn te veel mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Ja. En het arbeidsbrood is ook verschrikkelijk. Allemaal die bezigheidstherapieën. Bezigheidstherapieën. Sollicitaties naar niet bestaande... Anderen, naar niet bestaande... Net, zei, net zei Eduard. Zei je, je moet gewoon ja. zelf, zelf een plan maken. Je eigen plan trekken. Zelf iets doen wat je heel graag wil. En dat moet je dan maar gaan doen. Zo'n zo soort idee. Ja, maar dat vind ik zo'n zo, zo rekbaar begrip. Wat je zelf wil gaan doen. Maar... Ja. Van, van vrijwilligerswerk kan ik geen, kan ik de huur niet betalen. Van vrijwilligerswerk kan ik mijn zorgverzekering niet betalen. Het, het, het biedt allemaal, het is geen bestaande soulaas voor, voor, voor, ja. voor, voor de voor de, toekomst. Ja. Hartstikke leuke, leuke theorieën. Maar het biedt aan de mensen met vaste contracten, de ouderen. Ja, er is zoveel werk, zoveel werk. Maar als ze zelf ontslagen worden bij een reorganisatie, zijn ze ziek in de kop. Dan zijn ze depressief. Dan zeg ik welkom in het real life en dat vinden ze ook nooit meer niets. Nee. En de arbeidsbureaus, uitzendbureaus, hebben allemaal werk dankzij ons werkzoekenden. Niet werklozen door ons werkzoekenden. Want dus... het is niet zo trots op te zijn. Nee, ik begrijp het dat is ook wel een veel betere term. Nee, en wat ga je nou doen tot slot? Ik blijf maar solliciteren en solliciteren. Dat is de enige, de enige mogelijkheid die er is. naar nou, alles. En, en ook voor, voor minimumloon. Het, het loon maakt niet uit. Ja. Maar voor minimumloon. En dan zeggen ze ja, maar dan ga je weg als je ingewerkt bent. En meer van dat soort flauwekul. Dit uh, is gewoon verschrikkelijk. In, in, in de jaren 60, 70 was er zoveel werk. Toen gingen ze zelfs de buitenlanders halen. Die geen Nederlands spraken. Dat was gewoon werk uh, genoeg. En nu is er een universitair of HBO-personeel. Okay. we spreken goed, we zijn opgeleid, maar er zijn gewoon veel te veel mensen. Oké okay, Robert, zijn, moet ik het daar even bij laten, want de tijd is opgenomen. Goed. Dus ik wel en ik wens je veel succes. Ik hoop dat het lukt. Ik dank u, ik heb D het nodig. Ja, ja. Okay, dag. Dag, dag. dag Morgen spreekt Guilaine Plag met Rob de Rijk, officier van justitie in Rotterdam, over milieucriminaliteit. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Jelene, jij spreekt met een officier van justitie hier op de Rijk... die zich buigt over milieucriminaliteit. Nou, officieren werken uh, zich natuurlijk allemaal kapot, 80 uur per week. Hoe ontspant hij zich? Notabene in Rotterdam, de meest vuile stad van Nederland en dus van Europa. Ik wens je een goede dag, een goeie avond, dag.